In Brussel vergaderen de ministers van Financiën van de eurozone nog steeds over Griekenland. Besproken wordt of het land aan alle voorwaarden voldoet om de volgende lening van onder 30 miljard euro te krijgen. De Luxemburgse premier Jonker zei dat er nu een besluit moet komen over de lening omdat er geen tijd meer is voor uitstel. Als Griekenland het geld niet krijgt is het land volgende maand failliet. Minister De Jager wil dat er permanent toezicht komt op de Griekse regering. Volgens hem komt Griekenland gemaakte afspraken niet na.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 Ja, welkom in deze nacht die ik uh, eigenlijk, eigenlijk zou ik hem wel uit willen roepen... tot eerste lentenacht van 2012. Want uh, nou ja, het is alweer gisteren, maar gistermiddag reed ik in mijn auto... rond een uur of drie naar het EO-pand. Het zonnetje scheen, ik had het raampje een stukje open... ik had zelfs alleen mijn t-shirt aan en ondanks dat het onder best wel fris was... voelde het echt en rook het zelfs echt een beetje naar die lente. Dus wat mij betreft is die uh, vandaag begonnen. Ja, in deze editie van uh, Dit is de Nacht gaan we het hebben over uh, serieuze zaken... Vorige week ging het nog over Valentijnsdag. Toen was het allemaal nog even liefde, koek en ei. Maar uh, vandaag gaan we het hebben over, uh, over wat ernstige dingen. Het was uh, namelijk 8 februari. Toen kwam het nieuws naar buiten dat de PVV een website in het leven had geroepen... waar mensen een klacht konden indienen tegen zogenaamde Moe-landers, moe -landers, -E landers Mensen uit Midden- en Oost-Europa. Nou, het duurde niet zo heel lang voordat de hele politiek in rep en roer was over dit initiatief. En ook veel burgers die uh, dit zich horen... En vannacht ben ik benieuwd eigenlijk naar uw mening hierover. Of, of Geert wil dat hier echt zeg maar, de grens is overgegaan. Maar goed, die uh, discussie die ongetwijfeld weer zal oplaaien... Die, uh, die gaan we later met elkaar voeren. Want eerst in dit is de nacht is het altijd tijd voor muziek. En we beginnen met I Got A Name. Like a pine tree's the I've got a name.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 Gets me nowhere. I know they're proud. Moving me down the highway. I got nemen name dat van Jim Cross. Zoals ik net al zei, we gaan het vandaag hebben over het uh, meldpunt van de PVV... waar mensen beklag kunnen doen over MOE-landers. Mensen uit Midden- en Oost-Europa zelf, moet ik zeggen. Ik vond het uh, nogal bizar. Uh, uh, ja, om maar gelijk even mijn eigen stemmen duidelijk te maken... hoe kun je nou een meldpunt inrichten... wat zich tegen een hele bevolkingsgroep uh, richt... in plaats van gewoon tegen criminaliteit, aan zich of overlast. Uh, de PVV in ieder geval die beweerde hier aan voor aanleiding te zien dat er sinds 1 mei 2007 is dat dat officieel de, de grenzen open zijn... voor vrij verkeer van werknemers tussen Nederland en allerlei landen in Oost-Europa. En uh, ze menen ook dat er sindsdien zoveel ellende is ontstaan. Uh, Nederlanders wiens baan zijn ingepikt. Een toename van overlast en criminaliteit. Uh, dat het tijd werd voor een, uh, voor een meldpunt. Ik zie dat de lijnen nu al in rood gloeien staan. Maar we wachten nog heel eventjes. <laughs> Ik ben wel in ieder geval vannacht benieuwd wat u hiervan vindt. Kun je dat zomaar doen? Een, een meldpunt oprichten dat gericht is tegen een complete bevolkingsgroep? Of wordt hiermee die ene grens van racisme overschreden? We gaan eerst gaan we even luisteren naar de mening van Ilko Brikman. Dat is de voorzitter van Bouw het Nederland. En hij was afgelopen week was hij een van de gasten in het programma Dit is de Dag van de EO. En hij is juist heel erg blij met al die werknemers uit Oost-Europa.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 Vaak goede varkrachten zijn. Die vaak flexibel in te zetten op allerlei tijdstippen. Waarop anderen niet beschikbaar zijn. En ook omdat we vaak in de praktijk gewoon mensen tekort komen. Maar goed, laat de politiek daar nou verder maar mee doen. Wat de politiek meent te moeten doen. Ik denk dat we gewoon ons werk moeten doen. En dat wil zeggen in de bouw.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 ja, Als, als, daar, als er uh, Polen of andere Oost-Europeanen zijn die dat willen doen... dan is dat toch helemaal prima juist. Uh, waar zeuren we dan over? Um, uh, dat was even het fragmentje. En nu bent u aan de beurt om in te bellen. U doet het al, maar we gaan er straks even over praten. Uh, u kunt inbellen voor de mensen die het nummer nog niet weten... op 0800 1121. U kunt ook even mailen. Dat kan naar nacht.eo.nl. Of u kunt reageren op Twitter. En dat kan, het programma heet sinds uh, een weekje of drie... Dit is de Nacht... Uh, dus dat kan dan naar dit is de nacht of met hashtag dit is de nacht, dan lees ik het ook. Uh, ik heb het gevoel dat het een interessante discussie gaat worden. Dus laten we even wat, uh, wat stilte voor de storm inlassen uh, met het nummer Stay Please Stay. <middels> Hey, please stay was dat. Uh, ja, ik zei het al, de telefoon staat vast gelijk roodgloeiend. En ik had mijn laatste woorden nog niet uitgesproken of de bellers uh, hingen alweer aan de lijn. En de, een van de eerste die inbelde, dat was Joop. Joop, uh, nacht. goeienacht. nacht. Jij hebt wel ja. een, een mening over dit onderwerp, hè? Ja, ik heb er wel een mening over, ja. Vertel. En, en, uh, nou, het is namelijk zo, uh, om te beginnen, toen de, toen de kolenmijnen personeel nodig hadden, toen kwamen de Italianen, ja? Ja. En over de Italianen werd ook eh, nogal gezegd... dat waren stilettotrekkers, ja? Mhm. Mm de jongens die waren vaak jonge mannen... die waren nogal een beetje agressief. Maar ik heb toen, eh, ik zat toen veel in eh, die kant van Maastricht. Ik had heel veel contact met die uh, Italiaanse jongens... die uh, weinig uh, Nederlands konden spreken natuurlijk. Ja. Uh, dus, maar ik had er toch wel een beetje contact mee. En dat, maar uh, het gaat eigenlijk hier om... Eh, om te, ook, ook om... dat is een bijkomstigheid. Wij hadden dus familie... die moesten dus... die gingen naar Canada. Ja, die wou graag naar Canada toe. Oké. Okay. En eh, toen had ik... Eh, met, die familie, met de familie het gesproken. Ik zei hoe wil je dat dan doen? Nou, zeg hij... het is namelijk zo. Wij moeten dus... eerst Engels leren... en dan moeten we een baan hebben... of werk hebben, dan moeten we kunnen aantonen... dan kunnen we Canada binnenkomen. Ja. Zo niet... Dan mocht je Canada dan ook nog wel binnenkomen. Maar dan moest je weer een bepaald eigen vermogen hebben. Ja? Ja. Dus en, eh, het is op het ogenblik zo. Bij die, eh, bij die Italianen was het natuurlijk ook een probleem. En die kolenmijnen, Maar ja, goed, oké. Okay, eh, die Italianen hadden ze nodig. Want die kolenmijnen moesten natuurlijk ook eh, de kolen produceren. Mm -hmm. Maar nou hebben, het, nou hebben ze het over die Polen. En in eerste instantie is dat natuurlijk van de PVV. Want daar gaat het om, ja. Ja. Die willen natuurlijk in de nabije toekomst natuurlijk weer wat, wat, wat stemmen trekken. Ja. Dan, verzin, dan verzinnen ze weer zoiets. Ja, denk je dat dat de reden is? Gewoon populisme? Wat zeg je? Denk je dat dat de reden is? Gewoon populisme? Even weer scoren weer. Ja, ja, dat is gewoon volgens mij is dat gewoon in de toekomst weer stembetrekkerij dat ze dus weer. Uh, ze, ...ze verzinnen weer wat, ja. Okay. En, en, en, dan zijn ze... en wat wil jij dan precies zeggen... ...met die vergelijking die je maakt... ...met, uh, met, met naar Canada emigreren... ...en Italianen die hier vroeger heen kwamen voor nou, de kolenmijn? Ja. ja, kijk, nou, daar wil ik op toekomen. Kijk, het uh, Nederlandse bedrijfsleven... ...zit natuurlijk te springen om arbeiders, ja. Ja, is dat en zo? En dan, dan trekken ze die polen aan. Maar, als ze na, maar de regering is er zelfs ook schuld aan, ja. Dat die, mensen, dat die mensen hier naartoe komen... ...hebben geen, hebben geen enkele... Uh, ja, ik, ik, ik ben er helemaal niet op tegen. Nee. Maar als ze nou eerst eens hadden getracht om die Polen een beetje Nederlands te leren, dan komen ze nou pas achter dus, dat die Polen geen Nederlands kunnen spreken. Hè, nee. dus die, die, die, die mensen die worden op een kluitje gezet ergens in een pensioen of, of op een afgedankte camping. Hè. Dus het is gewoon ook uh, dat die, die Polen uh, weinig contact krijgen met ons. Ja. Daar is de Nederlandse regering en het bedrijfsleven ook schuld aan. Want als die Polen nou ook een beetje van tevoren een beetje het Nederlands hadden geleerd, Mm -hmm. uh, dan hadden die Polen uh, met de Nederlanders uh, veel beter sociaal contact gekregen. Dus is, is wat jij zegt, als ik het kan samenvatten, eigenlijk het probleem is niet, helemaal niet dat Oost-Europeanen hierheen komen. Alleen het is onze eigen verantwoordelijkheid geweest en dat hebben wij dus een beetje gelaten om ook een beetje in integratie toe te passen. Ja, zonder meer, ja. Kijk, als die Polen nou een klein beetje Nederlands hadden kunnen spreken, al was het maar... een. Uh, uh, laat me zeggen, al was het maar een beetje op uh, een beetje een basis, hè? Mm -hmm. dan, dan hadden ze ook meer contact gekregen met de Nederlanders. En wij hadden ook meer contact gekregen met die Polen. Ja. Ja. Kijk, dat die Polen, nou ja, die worden dus hier in Nederland, krijgen ze dus werk. Ze zitten op een kluitje. Uh, weinig contact met, uh, met de Nederlandse bevolking. Ja, dan schep je dus zelf, zelf het probleem. Maar zeg, zeg je maar dat? Maar zeg je eigenlijk dat, dat Wilders nu wel een, een punt heeft juist met dat meldpunt. Dus dat er inderdaad daardoor, uh, zij het onze eigen fout... dat daardoor een probleem is ontstaan met overlast, uh, uh, criminaliteit, weet ik het wat. Uh, is dat meldpunt dan terecht? Ja, ik vind dat er een hoop waarheid in schuilt. Want kijk, als, je nou, kijk, als die polen zich nou een klein beetje misdragen... Hè, laten we het nou vanuit dat ze ergens in de straat willen een beetje misdragen. Hoe ja. kunnen wij... Hoe kunnen wij nou die Polen benaderen? Wij spreken dat, wij spreken dat Pools helemaal niet. Nee. Maar wij hebben de verplichting niet om Pools te leren. Maar de Polen zouden wel, hè, die zouden wel een beetje verplicht moeten worden om Nederlands te kunnen spreken. Ja. Zodat we toch een beetje contact met die mensen kunnen krijgen. Om te zeggen, joh, zet dat geluid van die geluidinstallatie nou eens een beetje zachter. Eh, of tot, eh, nou ja, goed, of eh, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar dan zou je een betere sociaal contact kunnen krijgen. Ja. Maar wat heeft de Nederlandse regering echt de schuld aan en zeer zeker ook het bedrijfsleven. Maar, maar wat, eh? wat lost zo'n meldpunt dan op? Want ik heb het even bekeken hè, op internet, als je naar de website van de dat, PV gaat, dan dat, kun je bekijken. Je, je kan niet eens echt hele specifieke gegevens invoeren. Dus het is dus niet dat zij met al die meldingen echt de, de, de stand te peden iemand op afsturen of zo. Nou, ik zie het meer als een soort roddelmeldpunt, ja. Ja. En ik zie het ook meer als een politiek stuntje weer van de PVV. Ja. Als er nou de volgende keer weer, als, de keer als deze regering op de fles gaat... en dan moeten er dan weer nieuwe verkiezingen komen... kijk, dan hebben ze, dan hebben ze weer wat onder de Nederlandse bevolking... die daar een beetje gevoelig voor is... Ja, om want... daar weer een paar stemmetjes mee te winnen. Want ze hebben vier zetels en, en gewonnen, gewonnen dat... in de peilingen. Ja, dat vind ik wel, ja. Zo ja. denk ik er tenminste over, hoor. Ik weet hoe andere ze, mensen erover denken, maar ik ben benieuwd hoe dat andere mensen straks gaan reageren op dit programma. Ja, wat ik net zei, ze, ze hebben vier zetels ze hebben ze in de peilingen gewonnen sinds, maar sinds ze dit meldpunt hebben gelanceerd. Ja, dus dat, betek, ja. dat betekent dat het toch inderdaad een bepaald deel van de bevolking aanslaat. Ja, het slaat, een, ja, het, ja, het slaat natuurlijk wel aan, maar ja goed, er is altijd, een, en, en, en Nederland is er altijd een groepering... He, dat zijn vaak de ontevredene mensen die ja. daar gevoelig voor zijn en die ja. daarop inspelen. En de PVV, die weet dat gewoon. Kijk, ja. en als, als dit weer niet lukt, of dit is weer achter de druk, dan zitten ze weer wat anders. Hmm. Ik vind het gewoon een beetje een politiek stembetrekkerij. Kijk, we weten allemaal wel dat, dat, uh, goed, dat Polen dus, uh, zich wel eens niet kunnen gedragen in de straat. Uh, maar uh, moeten we moeten onze eigen bevolking uh, moeten natuurlijk ook hier uitvlakken. Uh, want ik heb vroeger in Maastricht gewoond. En dan had je een bepaalde stokstraat, wat nou een zeer elite straat is geworden. Yeah. Nou, als je daar vroeger als uh, kleine, als, ja, als jongen, als je dan, door, dan, kon, dan kon je s'avonds gewoon weg hier door die straat lopen. Want uh, nou ja, als je dan maar uh, halverwege was, dan, uh, dan had je al grote problemen. Want dan mocht je van de bepaalde mensen die daar asociaal waren, het waren de uh, Nederlanders. Uh, dan zei ze, Joh, kom hier in de straat doen. En als je dan laat een verkeerd woord van, dan kon je nog een potje klappen erbij krijgen. Precies. Ook. Het, dus, het, is, ja, het is niet nee. alsof wij Nederlanders zelf altijd zo zoet zijn uh, geweest. Ja, natuurlijk wel. Wij waren, we, we zijn op het ogenblik ook nog ineens geen liefwoordjes, want... Uh, nee, precies. Goed, ik, maar hey, er, is hey, nergens, hey. er is ook nergens een meldpunt tegen Nederlanders. Ja, die was er toen toch ook niet? Nee, precies. We hadden ook een meldpunt over Italianen. We hadden een meldpunt over... Het... <lacht> over, over, over, uh, melukkers. Uh, uh, daar ging over. De, oh, jij in de buurt van ja, melukkers? We, we, we weet, je, weet je wat het is? Uh, weet je wat het is? Job? Ik denk, daar heb je toch gewoon een politie voor. Als je ergens last van hebt en dat er is echt overlast... Uh, of, of mensen vallen je lasten, dan kun je toch gewoon naar de politie gaan. Dat heeft toch niks met, uh, met, je, met je afkomst te baken verder? Nee, maar kijk. Politie is altijd, uh, politie is altijd tweede. Je zou eerst met je mensen kunnen, uh, moeten kunnen praten... maar wij Nederlanders, wij kunnen geen Pools. Maar als buitenlanders nou ja. hier naartoe okay. komen, vind ik wel... Net zoals die Canadezen dat doen. Laten nou, zeg ik, probeer dan eerst een beetje Nederlands te leren... voordat Precies. je hier nu komt. Jo Joop, ik, uh, jou, jouw mening is duidelijk, Dankjewel. Jij zegt, uh, uh, het is uh, prima dat mensen hierheen komen... Van, uh, van, uh, vanuit andere landen, ook vanuit Midden- en Oost-Europa. Maar als we een beetje meer uh, integratie-eisen uh, invoeren... dus leren een beetje Nederlands, leren een beetje de cultuur kennen... dan, uh, dan, uh, dan zijn we al een stuk verder. Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Joop, dankjewel Doe. voor jouw mening. We blijf lekker luisteren. Dag. Oké. Okay. Ik heb ook hangen, heb ik, uh, even kijken Wie was het ook weer. Piet uit Nijmegen. Piet, goeie nacht. Uh, Jij hebt ook een, uh, een visie op dit onderwerp? Ja. ja. ja. Nou, verblijf nou, ons ermee. Wat de PVV doet is in, inderdaad stigmatiserend, maar op zich ben ik het uh, wel gedeeltelijk eens. Alleen zul je het uh, niet alleen naar de Oost-Europese... Naties moeten doen, maar naar alle Europese naties. Ja, of eigenlijk gewoon überhaupt naar, naar mensen, toch? Doe nee, ik bedoel, dat maakt niet uit. Of Belgen, of Engelsen, of... Schacht, Amerikanen. Italianen, iedereen. Ja. En daar heb ik twee redenen voor. Ten eerste, wat Joop net zei, dat is waar, maar dat heeft niet te maken met onze regering, maar dat heeft te maken met Europese regelgeving. Want de Europese regelgeving bepaalt dat deze mensen onze taal niet hoeven te leren. Dus we zijn gewoon eigenlijk gebonden? We zijn gebonden aan Europese regelgeving. En daardoor dat bijvoorbeeld heel veel ongelukken op de weg gebeuren... door vrachtwagenchauffeurs uit deze landen, omdat ze onze borden niet kunnen lezen. Ja, want ook dat is niet verplicht? Nee, ze zijn niet verplicht om Nederlands te leren. Dat is het punt. Want laatst zijn we van die Turken ook in het nieuws geweest. Omdat Turkije ook een soort verdrag heeft. Dus ja. alle Turken die nou verplicht Nederlands moesten leren... die, die halen nou hun geld terug bij de staat. Om, omdat, omdat zij dat volgens Europese regelen ook niet hoeven. Ja. Maar wat, en, wat zou, is er dan nog wel een oplossing ergens mogelijk? Als wij, als wij ze dus niet kunnen verplichten... Om, om, om bijvoorbeeld een beetje Nederlands te leren voordat ze hierheen komen. Ik ben overigenswield... Of... Nederland uit de EU. Zo? Ja. Dat Nederland is een, uit de EU. Noorwegen is ook geen lid en die kan zich prima redden. Dus wij kunnen dat ook. Maar dan heb ik ook nog een tweede reden en die vind ik eigenlijk veel belangrijker. En het is dat in 2013 komt er een nieuwe wet. De WWNV. Ja. Dat is de wet werk naar vermogen. Deze wet gaat tellen voor heel veel jonge gehandicapten. Die straks worden gekeurd of herkeurd misschien zelfs. En dat betekent dat deze aan de onderkant van de samenleving, van de arbeidsmarkt, moeten concurreren met inderdaad al die mensen uit Europa. Nou, dat betekent dus dat deze mensen ook vanwege hun beperking nooit kunnen concurreren, want die, die ook door hun handicap betekent dat ze minder produceren. Ja. Dus dat betekent dat zij moeten opboksen tegen al die mensen die hier in het land ook tegen minder loon, dat werk gaan doen. En dat vind ik eigenlijk veel erger. Ja. Want ik kom uit dit wereldje omdat ik zelf ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering heb. Dus ik weet wat het is. Oké, okay. maar hier, hier zou een oplossing dan niet voor zijn, of tenminste je schiet er niks mee op als je uit de Europese Unie stapt wat dit betreft. Nou, ik vind dat dus wel, want uh, ik vind als heel die politieke saus over uh, de EU moeten weg. We hebben twee parlementen, moeten allemaal weg. Ik bedoel, vroeger was het zo, het gaat erom, je moet een pakje van A naar B kunnen sturen. En dat is het. Maar als je ziet dat Europa vol met regelgeving zit... in de thuiszorg kunnen we in principe mensen uit Finland aannemen... die ons werk hier doen. Dan zeg ik, jongens, dat is stijloos. Dat moet je dus niet doen. Ik vind dat je je eigen arbeidsmarkt best mag beschermen. Ook vanwege die wet werk naar vermogen. Dat inderdaad ook mensen met een arbeidshandicap... meer kans hebben om aan het werk te komen. Maar het is toch zo, uh, Piet, dat als... Uh, mensen met een arbeidshandicap uh, uh, moeten gaan concurreren, dat geldt dan toch ook met gewoon de jonge Nederlanders? Dat, heeft tot, dat maakt toch niet uit of dat een jonge Nederlanders of jonge Polen of jonge... Nou, ik denk dat het wel uitmaakt, omdat deze mensen die dus net 18 worden, en daar gaat het vooral om, nou misschien dat straks alle jongens worden herkeurd, dat hangt van die bezuinigingen af die binnenkort komen. Het gaat erom dat deze mensen nooit kunnen concurreren, omdat ze die beperking hebben, tegenover mensen die wel een... Zeg maar een uh, reguliere gezondheid hebben. Want, want mensen met een beperking zijn natuurlijk ook gezond. Alleen ja. door een beperking kunnen ze niet op tegen die mensen die, of jongeren of wie dan ook, ja. die geen beperking hebben. Maar, dat, dat is wat, wat ik bedoel, heb. dat heeft dan toch niks te maken met zeg maar, de afkomst van die, van die concurrentie? Dus of dat... Nee, dat is natuurlijk dat... waar. Maar hoe meer mensen je uit buiten onze grenzen toelaat, betekent dat de verdringing op de arbeidsmarkt en vooral in die onderste banen. Ja. Het wordt gigantisch groot. Ja. En dan en zeg, zeg jij, is dat wat jij eigenlijk zegt, Nederlanders eerst? Ja. Oké. Okay. Dat is mijn mening. Misschien klinkt het heel rechts en heel discriminerend. Maar ik zeg in dit geval ook vanwege die wet werk naar vermogen. Onze mensen en vooral mensen die moeite hebben om op de arbeidsmarkt te komen, vanwege een beperking, die moeten gewoon voorgaan. Die moeten een eerlijke kans krijgen. Op deze manier krijgen ze geen eerlijke kans. Oké. Okay. En wat je zegt van uit de Europese Unie... heeft dat dan, uh, dat standpunt wat jij daarover hebt, heeft dat alleen te maken met dit onderwerp? Dus, dus met, die, uh, met, de, met de regels voor, voor werk en immigratie? Nee, maar ook met de taal. Die mensen hoeven geen taal te leren. Laat Europa dat maar eerst eens veranderd. Die mensen dus wel... Is, is, is dat in Noorwegen wel verplicht dan? Ja. Oké. Okay. Ja. Als, je, als je naar Noorwegen wilt emigreren, dan moet je verplicht... Ja, nee, maar Noorwegen is ook geen lid van de Unie. Nee, dat, dat snap ik. En, en zij hebben dus de vrijheid om die regels nu te stellen... Ja, zij hebben de vrijheid om die regels in te stellen. Om okay. inderdaad, ja, sorry mensen, jullie naar of Engels of Noors, maar in ieder geval blijven staan kunt ja. maken. Want er zijn in Nederland ook bedrijfsongelukken gebeurd. Een hele beroemde was in 2002 in Zeeland. Dat in, uh, met drie doden, een of andere stijver viel in een, een of ander gat. Maar er kwam dus, en er is ook een rapport uitgekomen, omdat er onderlinge communicatie was en niet. Ja, precies. Hey, uh, Piet? Uh, laatste vraag aan jou, wat, wat vind je dan van het feit, uh, als, als, stel we zouden zeggen, uh, he, eigenlijk een beetje scherp gesteld, Nederland is eerst en, uh, en mensen mogen hier niet komen tenzij de extra ruimtes op de arbeidsmarkt. Wat voor signaal denk je dan dat dat afgeeft uh, vanuit Nederland naar, naar de rest van Europa? Want we zijn wel, uh, als, als klein landje zijn we qua economie natuurlijk, sterk afhankelijk van onze omringende, uh, omringende buurlanden en de andere landen in Europa. Ja, we hebben ja, een ja, grote ja, export. Uh, het is niet echt goed voor het imago als je dat soort dingen zegt. Ja goed, maar Nederland staat er toch een heel slecht vanwege de imago. Want bijvoorbeeld Roemenen en dingen mogen ook niet binnenkomen... omdat de Leerse veto heeft uitgesproken vanwege deze Bulgaren en Roemenen. Ja. Dus we zijn toch een heel slecht bezig. En ik ben altijd iemand geweest die heeft gezegd... van jongens, in dit geval ook vanwege die wet werk naar vermogen... vind ik dat vooral mensen met een beperking voorrang moeten hebben. Ja. En daar wil ik Europa voor opofferen. Want ik kom op voor deze doelgroep. Ja. Mag ik vragen op welke partij jij stemt? SP. Ja. Want ja. SP heeft Even namelijk doen. dezelfde dingen. Die heeft altijd gezegd, verdringing op de arbeidsmarkt... overwege deze groep mensen die een beperking hebben. ADHD, licht verstandelijk, misschien blind of slechtziend of, ja. of doof. Ik bedoel, deze mensen komen absoluut niet meer aan de slag. Nee. nee kijk uh, en, en, en wat, wat, betreft, wat betreft jou uh, het opkomen voor zeg maar, de, de, de mensen die... Uh, die, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of een handicap hebben, ja. uh, daar voel ik helemaal de SP. Maar als jij zegt uh, uh, de grenzen dicht voor mensen die hier werk komen zoeken... dan dat, dat zie ik Emil Roemer dan niet zo 1 tot 3 zeggen. Uh, nou ja, goed, daar verschillen we dan misschien van mening over. Maar ik vind in dit geval dat je deze groep mensen die straks in die wet werk naar vermogen vallen... die moeten beschermd worden. En niet zo dat een werkgever een pool in dienst neemt omdat het goedkoper is. Want voor een gehandicapte moet je natuurlijk meer doen. Vanwege hun beperkingen. En daar kunnen ze ook niks aan doen. Nee. Oké. Okay. Piet, jouw punt is gemaakt. Dankjewel voor jouw bijdrage. Oké. Okay. En uh, fijne nacht nog. Oké. Okay. Dat, uh, dat waren Piet en, uh, Piet en Joop, de eerste bellers van vannacht. En uh, u kunt de volgende zijn als u inbelt naar 0800 1121 om, uh, om mee te praten over dit onderwerp. Er komen ook een aantal uh, mailtjes binnen. Uh, even kijken hoor. En hoe meer aandacht voor Wilders, hoe liever hij het heeft. Negatieve aandacht is ook aandacht, zegt Roger. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat is ook een beetje de mening van Mark Rutte. Hè? Die zegt, uh, uh, joh, dit is geen zaak voor de regering. Ik ga hier niet eens op reageren, want daarmee maak we het alleen maar groter dan nodig is. Uh, iemand mailt ook nog geen werk voor autochtonen, dan ook geen werk voor En Ik krijg net nog een mailtje binnen van... Lapjeskat. Prachtig gedaan. En die mailt. Ja, Wilders over de grens gegaan. Voor zover hij dat zelf niet doet, moet hij er overheen worden geduwd. Liefst richting het westen, zonder beveiliging. Nou, dat is ook een mooie genuanceerde mening. U kunt, uh, u kunt inbellen met uw mening. Het valt me altijd op. De, de meningen over de mail zijn altijd vrij hard. Uh, maar als u durft, bel dan ook eventjes in en, uh, en delen met ons in de uitzending op 0800 1121. Uh, dat kan. Zometeen, want dan, uh, dan gaan we weer verder praten. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek van Belinda Carlyle. Dit is de nacht. De EO. Circle in a sense, dat van Belinda Carlyle. U, u kon inbellen op 0800 1121 om mee te praten over het uh, onderwerp van vandaag. We hebben het over het meldpunt tegen ja, het eigenlijk voor overlast van, uh, van mensen uit Midden- en Oost-Europa. Het meldpunt wat de PVV op 8 februari op internet heeft gelanceerd. Uh, je kunt daar je beklacht doen over, uh, over overlast. Wat er vervolgens mee wordt gedaan, is, uh, is nog niet helemaal duidelijk. Uh, maar goed, uh, uw, uw mening erover is, is uh, wel duidelijk, dat is wel gebleken uit de eerste twee bellers. Ik heb, uh, ik heb weer iemand aan de lijn, dat is, uh, dat is Jan. Jan, goeienacht. Hé, hey, goeienacht. Vertel. Vertel, ja, vertel. Ja, weet je maar, het is, het is een, een, een, een, een moeilijk onderwerp, want het heeft heel veel kanten. Normaal gesproken zul je zeggen, een verhaal heeft twee kanten, maar dit heeft heel veel kanten. En ook heel veel meningen die erop inhaken in en op in ja, dringen eigenlijk. En uh, ik denk dat we uh, een integratiebeleid, dat we dat zelf een klein beetje moeten, moeten stimuleren en ook een klein beetje moeten sturen. En dat bedoel ik, uh, als, uh, als je geconfronteerd wordt met uh, buitenlandse mensen, en ik wil het niet hebben over de Polen of de Surinamers of de Molukkers of wat dan ook, als je daarmee geconfronteerd wordt, probeer er dan het beste van te maken. En probeer ook die mensen bij jou te integreren. Laat ze niet integreren, maar probeer ze bij jou te betrekken, dan integreren ze vanzelf en proberen ze de taal een beetje te leren. Ja. Dan denk ik dat je ook weinig kunt spreken van overlast, want wij zijn zo'n zo hecht volk bij elkaar en alles wat afwijkt van ons standaard is met name per definitie vreemd voor sommige mensen. Maar probeer het eens dus van een andere kant te bekijken. Ja, precies. Dat, en is, en dat, dat, is dat is dus niet, niet, niet te makkelijk zeggen van uh, zij zijn niet geïntegreerd en, uh, en alles maar op hun afschuiven, maar ook eens kijken wat kan nee. ik daar zelf aan doen? Nee, ja, juist. Kijk. Dan kunnen die mensen wel verwijten dat ze geen Nederlands spreken. Maar zolang dat er van overheidswegen geen verplichting op wordt om Nederlands te spreken, komen die mensen massaal deze kant op. Ja. En ik kan het ze niet verwijten, want bij hun in hun eigen land is helemaal niks. Precies. Maar ik werk samen ook met Roemenen, met Tsjechen, met Polen. En van liever leer je die mensen kennen. Je, je leert ze een klein beetje de taal. In die zin van, je leert ze van, van wat, wat, wat, wat kernwoorden, wat, wat, wat, wat dingen. Je, en als je als jij je nou, naar die mensen een hand uitsteekt, dan integreren ze vanzelf. Ja. Maar dat is met allerlei Be uh, bevolkingsgroepen gebeurt. Dat is met de Surinamers gebeurd, met de Belukkers, maar ik denk, wij moeten ons eigenlijk openstellen. Wij moeten niet elke keer als we thuis komen meteen die voordeel dichttrekken en naar dat melkpunt gaan en zeggen oh, ik heb overlast, want de Polen tegenover mij die flitsen zoveel met de camera terwijl dat wij niet weten dat die mensen die daar wonen gewoon een huis gekocht hebben en een baby hebben en ja. graag die baby willen fotograferen. Is ik bedoel. Dat snap ik. Maar het punt van sommige mensen is dan van hey, ja, het is zo moeilijk om contact met hun te maken, want ze spreken geen woord Nederlands. Want hoe doe jij dat dan? Want jij hebt bent... Jij bent een vrachtwagenchauffeur? Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik kom op een bedrijf waar ik uh, moet lossen en dan moet ik ook ontsmetten en wassen. Dus ik moet elke dag moet ik twee keer door de wasstraat. Okay. En in de wasstraat staan Tsjech en Roemenen. Maar het contact begint met, met handen en voeten. Je moet er moeite voor doen. Je moet, je moet ook proberen om die mensen hun cultuur te begrijpen. En die, wij moeten ook een klein beetje proberen om begrip op te brengen voor het feit van die mensen zijn weg van huis en hart. Ze hebben kinderen en vrouwen achtergelaten in het land van herkomst. En ze moeten hier maar zien dat ze rond zitten komen. En als wij onze kop wegdraaien voor die mensen, dan krijg je een soort van ruggen naar elkaar toe. We begrijpen elkaar niet. En als we dan ook nog eens zo iemand hebben in Den Haag die zijn haar blondeert om zijn Indische afkomst te verlogenen. Dan denk je van ja, waar zijn we toch in Gods hemel aan mee bezig. Wij hebben die mensen die nodig in Den Haag. Wij kunnen het zelf ook wel doen. Ja. We wij moeten die mensen bij de hand nemen. En op het werk een klein beetje. En ik heb bij mij in de straat de Poolse mensen tegenover. Nou, ik heb het leukste contact met die mensen. Het ja. is, en het is begonnen met handen en voeten. Ik ben op graanvisite geweest. Ik kom die mensen regelmatig tegen en... Je leert gaandeweg leren je. En als wij als Nederlanders in het buitenland wonen, leert wij ook de taal van de straat. En de taal van de straat leer je makkelijk. En binnen een jaar leer je of Spaans als je in Spanje woont, of Frans, als je in Frankrijk woont. En die Polen leren ook Nederlands, als je in Nederland wonen. Ik kan met die jongen die tegenover mij woont, kan ik gewoon een fatsoenlijk Nederlands gesprek voeren. En als we elkaar niet begrijpen, dan leggen we het nog een keer uit. En anders, nog een keer. En anders nog een keer. Dat maakt niet uit. <laughs> ik, ik vind het een ja. mooie boodschap Jan, dus jij zegt juist door die mensen gewoon erbij te betrekken en zelf ook ja. daarin initiatief te nemen, al is ja. het maar met handen en voeten, dan, dan kun je juist onderdeel maken van de volking. Ja. en dan leren ze vanzelf al wat Nederlands. En jij, moet, uh, jij moet hier wegwijs maken en jij moet zeggen van kijk daar is een, een, een bouwmarkt en daar is een supermarkt en daar is het goede koop en daar is het. En dan komen die mensen vanzelf in actie, echt, ja. dat neem ik serieus. En dan zullen ongetwijfeld wel rotte appels in die mand zijn maar die, is, die zijn overal die liggen overal, maar wij moeten eens aan de andere kant van die tunnel gaan staan en wij moeten onze oogkleppen het afpakken, afnemen en wij moeten het gewoon gewoon doen tegen elkaar ja. want ja. het is ook de overlast van de hond van de buren en het is gewoon een Nederlandse gezin en het is ook de overlast van, van mensen die zijn brommers aan het starten zijn op de plaats en het is ook overlast van dit het is overlast van dat, maar wij moeten niet in een, in een, in een tijd van crisis moeten wij niet ons vingertje richten op op, op, op iemand of op een bevolkingsgroep waar die mafkees in Den Haag met een geblondeerde kop de ja, ja. Ja, Dat Dat, dat, dat punt is gemaakt. Je, je bent geen fan van de PVV. Wij moeten hem geen podium geven. Wij nee. geven hem veel te veel podium. Snap ik. Wat, maar vind je dan, Jan, dat hij, dat hij in principe wel de vrijheid moet hebben om zoiets te doen als dit? V vind je? Wij ah, ja? moeten de vrijheid hebben, want hij, hij roert wel de discussie aan. En hij wakkert wel de discussie aan. En dat is goed. Ja. We moeten De dialoog moeten we en de discussie moeten we blijven voeren. Want zolang we praten, leven we. Maar als we niet meer gaan praten en naar wapens schrijven, dan, dan zijn we te laat, dan zijn we te zeggen. Dus wat Wilders doet, is in principe, van de ene kant denk ik wel goed. Alleen hij zou er niet zo van moeten nuanceren. En, nou ja, het en, en, beetje... en hij heeft een hoop mensen die, die lopen er gewoon achteraan. En die zeggen, ja, meldpunt voor ja, oost ja, europeanen fantastisch. Ik, ik stem e op de BVV. Ja, precies. Maar hij gaat het net over oogkleppen en die moeten we eens af, af, afhalen, ja. afnemen. Wij moeten ons dus richten op de inhoud van de politieke partij en niet op het populisme van iemand die het hardste schreeuwt. Want het harde schreeuwen, dat zijn holle vaten en holle vaten klinken het hard. Kijk. Nou, Daarom. een hoop wijsheid van jou, Jan, vannacht. Dankjewel je ja. Graag gedaan. Wa -waar, eh, wa -wa -wa -wa Waar moet je nog heen? Nou, ik ben uh, al op de terugweg, ik ben halverwege. Ik ben nu op weg naar Brabant. naar Brabant ik van Friesland daar Ah, Oké, okay. en, en je komt zelf ook uit Brabant, volgens mij. Ik kom zelf uit Brabant, dat is Eindhoven. is een van de mooiste accenten, vind ik altijd. Dank je. <laughs> ik heb in Breda gestudeerd. Okay. Eh, Jan, dank je wel voor jouw uh, jou belletje vannacht. Ik vond het een waardevolle mening. Mee Wat okay. zeg je? Ik hoop dat we er iets mee kunnen en dat we er iets mee gaan doen. Ik denk dat het zeker. Blijf ja. lekker luisteren nog even. Oké, okay, doe ik. Oké, okay, dank je wel. Ik heb uh, ook aan de lijn mevrouw van Bokhoven. Ja, hallo. Goeienacht. Goeienacht. Wat, uh, wat doet u nog op om uh, kwart voor drie? Ja, ik kan soms niet slapen, hè? Ja. En dan, uh, dan ben je wakker. Dat is, dat is een goede reden. En dan zet ik mijn radio's aan. En dan kom ik soms wel eens in een gesprek. Ja. En dit gesprek wil ik graag aan deelnemen. Want ik ben wat dat betreft ervaringsdeskundige. En dan ga ik terug tot 2007. Ja. Uh, mijn partner die uh, werkte in de grootmetaal. Die is fotolaster. En die kwam toen in Loodsen terecht, waar uh, alleen maar Polen werkte, waar de voertuig Pools was. Waar het levensgevaarlijk was om te werken, omdat de mensen elkaar niet konden bestaan. En dan is ook uh, vanuit de bedrijven uh, de veiligheid uh, niet gegarandeerd. En uh, nu kwam mijn partner, die kwam terug naar zijn WB. Want die ging daar niet werken, want die, uh, die heeft hersens, die heeft een hcs opleiding. En... Dat is niet goed. Vanaf die dag heb ik alle politieke partijen heb ik ingelicht dat het speelde. Ja. Ze hebben er ni niets mee gedaan, moet ik zeggen, op de SP-naam. Die heeft ook wel eens een meldpunt gehad. Dat klopt, ja. Tenminste hebben een soort ik onderzoek ben heel heel gedaan. Erg, ik ben heel erg blij met wat ik noem deze commo commotie. Want het is niet alleen dat ze hierheen komen werken. En dat is niet alleen de polen, want er komen vandaar morgen. Ook nog andere landen bij, hè? bij mm. Europa. Ja. Dus het kan gewoon. En, en, en dan moet ik. Uh, daar wil ik even teruggaan naar, naar, uh, naar die meneer Brinkman. Uh, het bedrijfsleven en de uitzichtmafia, die hebben het hier voor het zeggen in deze. Ja. En ook die, die, die taaleis moet gesteld worden. Dus ik ben heel erg blij met dit meldpunt. Maar de, de, de bestaande politiek. heeft het af laten weten. Oké. Okay. En het bedrijfsleven. Die wil gewoon goedkope arbeidskrachten. En dat blijven ze doen. Maar ik vraag me wel eens af... hoe groen is dat allemaal... dat heen en weer gescheuren over Europa? Alleen door die werknemers. De mensen komen in rotsituaties terecht. Maar ze zijn er ook die hier willen blijven. Ja. En als ik nou zeg... dat wij met z'n vijven... ik zeg maar een voorbeeld... op een vierkante meter moeten wonen. En die Polen of wat dan ook... die hebben daar een meter voor zichzelf... Dat is krom. Dat gaat niet goed. Ik ben bang voor een tribale samenleving. Dat is elkaar bevechtend. Je krijgt groepjes. Mensen zoeken elkaar op. Ik heb zelf ook gedaan. Ik, uh, ik, ik heb in, in Friesland gewoond. En daar waren, daar waren we op een gegeven moment ook als Hollanders uh, ja, gediscrimineerd als, als, als het ware. Ja, ja. En, en, en dan voelde je eigenlijk hartstikke rot. Ik ben ook teruggekomen naar de Randstad. Ja. Ik kon dat niet, ik, ik, ik verstond vries, Maar ja, er zijn altijd een paar mensen, ja, die, die, die, die willen dat niet. Maar, maar dat is dan toch eigenlijk net als, dat, als hoe wij de polen behandelen? Ja, maar die, het, daar, gaat het, daar gaat het niet om. Er moeten spelregels komen. Ja, maar, je, je... maar wat, wat een van de eerste belles, die zei, ja, wij zijn wat dat betreft... als het gaat om, om de taal die ze die bijvoorbeeld niet, die ze niet spreken zijn wij gebonden aan Europese regels dat we niet zomaar kunnen invoeren dat het verplicht is om Nederlands te spreken. Ja, maar als je dan roept. moet Europa, die moet ook naar gaan denken. Ik heb ook van de week brieven weggestuurd naar, de, naar Van Rompuy. Daar moet hij iets aan doen, want anders krijgen we echt een tribale samenleving. Ja. Want het is, Nederland, laten we nou toch heel eerlijk zijn. Nederland is vol, we, lopen, we wonen met ontzettend veel mensen om een heel klein stukje einde. ja. Maar dat is moeilijk. En wat vind je dan van, van, van, van Jan die net inbelde? Die zegt, nou, het is ook juist ons eigen verantwoordelijkheid om een keer naar die mensen toe te stappen. Of ze nou uit Polen of uit welk land dan ook komen. En, en gewoon eens even een praatje te maken. Of is het maar met handen en voeten. Eh, want nou. eh, want als, je ze, als je ze op die manier, als je alleen maar eh, gaat bellen of naar een meldpunt of een klacht indient. In plaats van gewoon eh, contact probeert te maken. Dan sluit je ze juist helemaal uit. En dan, dan werk je het ook een beetje in de hand. Ik zou je wat anders vertellen. Ik heb al twintig jaar een relatie met een alochtoon. Met een Marokkaan. Ja. Nou, dus wat ik gedaan heb, dat is precies... Ik ga nog verder als wat die meneer verwachtte. Ja. Ik heb mijn, mijn, mijn vertrouwen aan hem gegeven. En we hebben het hartstikke goed. Alleen, hij heeft ook geen werk. Nee. En hij was een hele goede vakman. Dat, maar dat is een ander verhaal. Ja, maar dat, je hebt, je haar hebt haar hem onze... dus wel gewoon eh, onderdeel van onze samenleving gemaakt... door, door contact met hem te maken. D dan is dat toch ook een oplossing voor, voor de mensen nu die nee, in Nederland zijn? Nee, nee, nee. Ja, sorry hoor dat ik liever het zeg, maar dat komt door mijn leeftijd. Ik ben <laughs> namelijk ook 25 jaar ouder dan mijn vriend. Ja. En, en zo te horen ben je wat jonger, ik ben 75 jaar. Ah. Ik zie dat al jaren gebeuren. Nederland is vol. Echt waar, Nederland is vol. Ik zeg het, we, lopen, we wonen met vijf keer zoveel mensen uh, hier in Nederland als in. in dat, dat kan in de toekomst niet goed gaan. Daar ben ik bang voor. En ik wil dat mijn, kin, mijn kleinkinderen in, in, een, in, een, in een vrij land komen. En uh, uh, Europa is opgericht uh, vanwege oorlogen vroeger. Maar als de mensen hier uh, de niet krijgen, als je ratten bij elkaar is, zijn er te veel, dan komt er ook oorlog. En mensen zijn gewoon biologische dieren. Kom niet aan mijn brood. Kom niet aan mijn plekje, Want anders word ik boos. Yeah. En dat moet niet gebeuren. Europa prima. Maar je moet natuurlijk niet zomaar zoals de, vak, de, de, de werkgevers willen. De mensen iedere keer oppakken en weer weggooien. Want laten we heel eerlijk zijn. Uh, uh, die Polen zijn nu... Uh, ja, Ik vind het ook vervelend om over Polen te spreken. Ja, maar ja, goed, dan, het, het dan, feitelijk gezien is het zo... de meeste Midden-Oost-Europeanen die hier wonen... Dat, dat zijn mensen uit Polen. Juist. Om, omdat die anderen eigenlijk nog niet de kans krijgen. Want daar is nog even de deur. Dan moet er een contract... Als die mensen hierheen komen op contracten, dat is prima. Want we gaan vandaag en morgen allemaal kortlopende contracten krijgen. Ja. Ondanks het vakmanschap van mijn partner heeft hij nog nooit één dag bij een baas gewerkt... zonder de Turkse komst van de, van de uitzendmafia. Okay. En ik zeg uitzendmafia, want dat is begrip voor, voor, voor de werkgelegenheid. Maar ja, ja de werknemers die willen het zo. Ja, en je, kan het, en je kan het de mensen zelf niet echt kwalijk nemen, toch? Want ik kan nee, me voorstellen, als in je eigen land, de arbeidsmarkt heel krap is... Nee, ik neem het, nee maar die arbeidsmarkt die is niet krap. Want ik ken mensen die zitten thuis... Die graag in die kassen willen werken. Maar het is natuurlijk makkelijk om een heel stelletje mensen bij elkaar te zetten. Ja. Neem twintig polen in huis, ze hebben geen zaalprobleem. En, en, en alles wordt goedkoop, ze zijn goedkoper. Ze kunnen nou wel zeggen, ze moeten uh, gelijk loon hebben en ze krijgen het niet. Ja, nee, die... maar, maar uh, uh, uh, lieve, wat mag ik dan zeggen? Als, uh, nou, hoor. <laughs> lieve mevrouw van Bokhoven, ja. <laughs> wat, wat vindt u dan? Even, even los van, uh, van de hele discussie, want daar kunnen we natuurlijk uh, nog de hele nacht over doorpraten. Ja. Maar vindt u dat meneer Wils het kan maken om zo'n meldpunt op te richten? Wat dus wel echt specifiek tegen een bevolking. Kijk, niet, de, uh, hij, het, hij richt het niet op tegen de problematiek uh, uh, rondom immigratie en werkgelegenheid. Hij richt het specifiek op als een meldpunt eh, voor klachten tegen een bepaalde bevolkingsgroep. Ja, maar, maar, maar daar, daar moet je. Dat, dat, vind, dat vind ik ook een beetje krom. Want het, het is een realiteit. Ik ken mensen die, die, die, die, die, die hebben een caravan. En daar zijn Polen die zijn daar ook op die, op die camping en En ja, dat, is, dat is dan woon-werkverkeer. Ja. Die mensen hebben een heel ander leven. En ze zijn een beetje luidruchtig. Maar ja, dat zeggen ze van Nederlanders in het buitenland ook. Daar gaat het ook helemaal niet om. Nee. Want het, het, kijk, nu zijn het de Polen die dan. En dat vind ik vervelend. Ja. Want het zijn natuurlijk ook andere uh, uh, uh, mensen uit Moerlanden. Ja. Maar inmiddels zijn uit, uit uh, uh, Spanje en Griekenland, voor mensen hierheen gaan. Ja, maar da daarom precies. Dan, dan is het probleem toch niet een bepaalde bevolkingsgroep... maar juist gewoon het hele vraagstuk... hoe gaan we om met, met immigranten en, en werkgelegenheid? En daar ben ik nou al vijf jaar mee bezig... want ik ben bang dat we zo in Europa nooit één kunnen worden. Nee, Maar zo'n Als... meldpunt draagt er dan in, in geen enkel opzicht daarbij? Nee, maar nou... Dat de, dat, het heeft de discussie opengemaakt. Ik ja. ben een heel. Be ja, echt waar. Ik ben een mens die altijd de, de, de huis opengezet heeft voor, voor, voor anderen. Ik, ik, ik was een van de eersten die, die Surinaamse vrienden hadden. Mijn kinderen zijn opgegroeid met, met kindertjes uit, uit, uit andere landen. Mm -hmm. Maar ik heb wel gezien dat als de mensen hier blijven, dan worden de kinderen de dupe. Ja. Want die kunnen het op een gegeven moment niet. Want mijn partner, ik zeg het, maar ook aan. Hartstikke goede opleiding. Beter als wat ondomelijk hier van de scholen afkomt. Want ons onderwijs is ontzettend slecht geworden. De VMBO's komen geen goede vakmensen. Ja, nou, dat, dat is een ander punt. Laten we daar even... Ja, maar ik... dat moet. Dat moet. En dat houdt het ook tegen. We moeten evenwicht krijgen. Maar wat, wat, is, wat, wat, is, zijn, wat, wat is zijn beroep dan? Of wat was zijn beroep? Van jouw Foto man? Foto Fotolassen. Fotolasser? Ja, fotolasser, plaatswerken, alles. En daar is geen werk meer in te vinden nu? Hij, hij, hij, hij zeer, wij, hebben, wij hebben een ander probleem. Hij heeft een arbeidsongeval gehad. Okay. En dan zeggen ze, nou, dan moet je maar andere werk gaan doen. En we het maar, zien we dat je het krijgt. Hij is nu, hij verdient ongeveer 25.000 euro per jaar. Ja. Soms meer. En nu zit hij in de bijstand. Onder het bijstandniveau. Nou jongen, wat je dan tegenkomt, dat is verschrikkelijk. verschrikkelijk. En ja. dat moeten we niet hebben. Ook in Nederland zijn mensen die, die bij duizenden op straat gezet worden. En er zijn in Nederland is veel armoede. Alleen, de Nederlander schaamt zich ervoor. En die willen dat niet uit. We hebben ook voedselbanken. Ja, precies. Dus mensen willen, mensen willen werken. Ik vind... Ik vind dat van die werkgevers... Oeh, ja, ik, het, het is niet... Het is, maar ik zou het soms tegen de muur willen zetten... en, ja. en de trekken overhalen. Want, want? Omdat ze dan te veel denken alleen maar a, a, uit geldoogpunt... en niet uh, uit, uit, uh, uit, uit, uit humanitaire motieven? Die, die werkgevers willen alleen maar goedkoop werkvlees. Ja. En daar doen ze alles voor. En dat moet ook... En, en, en dat zie je op zomerlijk wel gebeuren... Ja, kijk eens, je hebt natuurlijk altijd pro-Europa-mensen. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, GroenLinks en D66 zijn ervoor. Mm. Maar in alle partijen klinkt het op de wel een beetje door. Dit gaat niet goed. Niet alleen in Nederland, toch? Nee. Ook in is, is, er, is er dan een partij in Nederland, een politieke partij, die, die volgens jou uh, wel goed oplossingsgericht denkt? Uh, nee. Oh. Nee, nee, nee. Kijk, de SP. Ja, die, die roept het ook al, al jaren. En dan zeggen ze, die willen niks. Maar ja. Hoe bedoel je, die willen niet? Ja, dat, dat wordt door de andere politieke partijen gezegd. Ja, op het is de SP geloof ik de grootste. Ja. Ja, ik heb daar wel lol in. Ik heb daar wel lol in hoor. Ik kan er niks van doen. Maar, maar, maar dat is niet het <laughs> probleem van de, van de mensen die, die hier komen werken. Maar wat bedoel je dan? Ze, ze willen niet regeren bedoel je? Of wat, wat is dan... Nou, die mensen willen best wel integreren, maar laten we dat toch heel eerlijk zeggen. Nee, nee, maar even met de SP... Vijf jaar, vijf jaar hebben we integratieproblemen ja, ja. met andere mensen. Ja. Vijf jaar. Vanzelf gaat het niet. En, en, en, en de cursussen zijn slecht. Zijn gewoon slecht. Is dat zo? Ja. Ik heb een, uh, ik heb een uh, Hongaars huisgenootje gehad. En die, uh, die vond het hartstikke leuk op de integratiecursus. Die heeft daar goed Nederlands leren spreken. Ja, spreken. Maar, maar schrijven niet. Nou, uh, redelijk. Ja. ja, het, ja. Het, het, het zou, het zou niet met zo reden, zijn... Bij als, als... de reden kom je er natuurlijk niet. Nee. Nee, nee maar ik, ik ken heel veel mensen... Ik ken heel veel mensen uit, uit, uit het buitenland. En ja, die zijn ook op een bepaalde manier geïntegreerd. Ja. Maar ze vallen er wel uit als er problemen zijn. Ik, uh... En we gaan naar een wereld... Met kortlopende contracten, dat gebeurt ook voor de Nederlanders. Ja. En als je op een gegeven moment... Want mijn, mijn partner is dus ook te oud, 50 is hij. Ja, dat is ook, dat, dan is het ook niet makkelijk. Dat komt er allemaal bij. Ja. En al die mensen die nu binnengehaald worden... die komen vandaag daar, morgen worden die ingeleverd door anderen. Ja. Want er zijn nu al uh, busladingen vol met mensen uit, uit uh, die landen... die ook in de problemen zitten. Ja. Mevrouw van Bokhoven, ik moet u, uh, ik moet u gaan bedanken... Nou, ja, dat mag. Ik, uh, ik vond het uh, fijn om even met u van gedachten te wisselen. Ik heb mijn eigen, eigen leg. En in de toekomst hoop ik zo jij dat. Kijk. Maar we moeten wel zelf ook onze. onze uh, ja, we moeten ook zelf kunnen blijven leven. Ik begrijp. Dank u wel voor uw belletje. Ja. Fijne nacht. Dit was uh, al bijna weer het eerste uur van de nacht. We gaan nog even luisteren naar uh, muziek. En dan praten we in het uh, tweede uur verder. Uh, hier is uh, nog eventjes Lenny Kravitz.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 Is de nacht. Het Renze Klamer.